8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u over de lichtpuntjes in de economie. Daar hebben we goed naar gezocht en gevonden. En met Willem Pos bespreken we het begrotingsakkoord in Amerika. Dat doet ook Mark Visser in het NOS-journaal.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 President Obama is blij met de instemming van het congres. Hij zei wel dat hij hoopt dat de oplossing de volgende keer niet op het laatste moment komt. De komende winter gaat de NS bij sneeuw en vorst... minder lang met een aangepaste dienstregeling rijden. Wordt bij winterse omstandigheden weer zo snel mogelijk overgeschakeld... naar het gewone spoorboekje, zeggen NS en ProRail. Ook gaat de NS, als het even kan, met langere treinen rijden. En bij strenge vorst en sneeuw wordt er niet gewerkt met kwartierdiensten... maar met halfuurdiensten.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 Uh, maagbloedingen. En van die 360 moet je ongeveer zeggen... een kwart daarvan leidt ook tot ziekenhuisopnames. Dus een kleine honderd mensen zijn onnodig in het ziekenhuis terechtgekomen... extra in 2012 ten opzichte van 2011. Huisartsen en apotheken hadden al gewaarschuwd dat veel mensen... de middelen niet meer zouden slikken als ze die zelf moeten betalen.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 Facebook wordt de laatste tijd minder populair onder jongeren. Die kiezen steeds vaker voor andere sociale media als Snapchat en Instagram. Het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag. Vooral aan de kust met in het noorden zelfs windkracht 8, ook veel regen. Morgen en zaterdag lange tijd droog. En zaterdag kan het 20 graden worden. Tjoe! John Bakker, hoe is het inmiddels op de weg dan? Ja, het gaat weer mis hoor. 34 files, 150 kilometer Steeds, nu al. hè, rond die tijdstip. Ja, dat is ja. heel raar. Allemaal aanrijdingen. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Beverwijk. Er staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Een stuk langer is de file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij de Meren, 17 kilometer, daar zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan mee te omrijden via Amsterdam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam, bij harningsveld Giesendam. 6 kilometer na een ongeluk, twee afgesloten rijstroken. En verderop bij de Noordtunnel, nog eens 5 kilometer file, daar staan een vrachtwagen stil, ook daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Gorkum naar Rotterdam... kan vanaf knooppunt Gorkum beter omrijden via Oosterhout... over de A27, de A59 en dan de A16. Dan nog de werkzaamheden op de N57 van Ouddorp naar Rotterdam... voor de aansluiting met de A15, 5 kilometer. De financiële positie van de Nederlandse pensioenfonds... u hoorde dat het al is vorige maand verbeterd. Of het structureel is, wordt hier zo dadelijk.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Zo dadelijk om half tien komen de nieuwe werkloosheidscijfers. Daar valt voorlopig niet veel goed van te verwachten. Maar gelukkig zijn er ook nog lichtpuntjes als je ze maar wilt zien. Een eigen huid, een plek onder de zon. Zo dadelijk een reportage van ons eigen zonnetje in Huis Jeroen Schutijzer. En de nabije toekomst van de Verenigde Staten ziet er ook weer wat zonniger uit. Ja. Yeah. Het duurde even, ze hebben het echt tot op het allerlaatste moment laten aankomen... maar ze zijn eruit, hoor, in Washington. De federale overheid gaat vandaag weer open. De partijen in het congres zijn bijna letterlijk doorgegaan tot vijf voor twaalf... om een einde te maken aan de shutdown en om het schuldenplafond te verhogen. Het is een grote overwinning voor president Obama. Ik wil de beide desk I zal ik het immediately. We'll begin reopening our government immediately. Boom. Obama geeft dus een goede dreun op tafel... om deze overwinning te bezegelen. De president kondigt het openen van de overheid aan. Nog voordat het Huis van Afgevaardigden heeft gestemd. Commentators vinden dat onverstandig. Omdat dit Republikeinen onnodig tegen de haren in zou strijken. Maar voor dat soort bedachtzaamheid lijkt nu even geen tijd. Er gaan ook meteen politieke spotjes de lucht in om de overwinning te verzilveren. Republicans in Congress say that their government shutdown is an epic battle. I was in six epic battles fighting de Nazis. Congressman, your shutdown is not an epic battle. It is bad governance. Dit is een Tweede Wereldoorlog veteraan die zegt dat de Republikeinen geen belangrijke veldslag hebben geleverd, maar gewoon beroerde politiek hebben bedreven. De oude grijze veteraan bekritiseert vooral de leider van de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden. Die zegt een eerlijke strijd te hebben gevoerd, maar het hebben verloren. De echte verliezer bij de Republikeinen is senator Ted Cruz. Hij was de architect van de hele shutdown. De Washington-establishment... is refusing to listen to the American people. deal that has been deal Hij maskeert zijn nederlaag met een schelppartij op Obamacare. Want daar ging het om. De Republikeinen, of beter gezegd hun rechtervleugel, de Tea Party, heeft geprobeerd de nieuwe wet op de gezondheidszorg te dwarsbomen door de begroting tegen te houden. Wat dus leidde tot die shutdown van de overheid. Die strategie is dus jammerlijk mislukt. En daarom is de senator nu in ongenade gevallen. Hij spreekt ongeveer tegelijkertijd met de leiders in de senaat... als die hun overeenkomst aankondigen. Het was zwaar, zegt de leider van de democratische meerderheid in de senaat. Maar de economie komt nu weer in rustiger vaarwater, zegt Harry Reid. Dit is de verliezer in de Senaat, Mitch McConnell. let's understate importance Budget Control Act or the importance of the fight to preserve it. Hij focust liever op de nieuwe begrotingsonderhandelingen die deel zijn van het akkoord. Als die mislukken, komt er weer een shutdown, namelijk op 15 januari. Ja, het is nog niet voorbij, zei Wessel de Jong. We gaan door naar uh, Willem Post. Een deskundige van instituut Klingendaal. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Wessel zei het al, het is tijdelijk. En uh, dat baart u ook nog zorgen? Ja, want half december, dan moet er toch eigenlijk alweer een deal zijn... tussen Democraten en Republikeinen. En, en dan toch over het hele budget. Hè? Uh, dus ja, dit ging, dit ging natuurlijk vooral ook over de gezondheidszorg in eerste instantie. Maar dan wordt er gepraat over allerlei bezuinigingsvoorstellen... van met name de Republikeinen. Hè, over uh, allerlei sociale voorzieningen waarop bezuinigd moet worden. En dan zullen de Democraten ook wel weer inbrengen... dat ze vinden dat toch de allerrijkste Amerikanen... wel wat meer belasting kunnen betalen. Dus uh, ja, voor het moment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 er is oneenigheid binnen de Republikeinen, dat is wel duidelijk. En ze hebben veel te hoog ingezet, te veel risico genomen. Zijn zij, um, want hij zegt ook, uiteindelijk staan we toch met lege handen, bijna lege handen. Zijn zij de grote verliezers in dit ja, hele verhaal? Ja, absoluut. Ook als je naar de stemming inderdaad vannacht kijkt, gewoon naar de cijfers. Ja, dat 87 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden uh, meestemmen met de Democraten, ja... Dat, dat is iets minder dan de helft van de republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden. Maar toch, dat, dat is een flinke groep mensen. Ja, En weet je, daar staat dan die groep van Tea party republikeinen tegenover. Dat is een in zichzelf gekeerde, bijna, bijna sectarische factie. En vooral zij likken natuurlijk de wonden. Mm -hmm. Zij moeten weer terug naar hun, hun conservatieve districten. Ja, de verkiezingen komen eraan volgend jaar. Hè? Dus ook dat sentiment gaat opspelen. Dat gaan we in december en januari eh, dan nog veel meer merken. Dus ja... De Republikeinse partij is heel erg verdeeld. Maar ik, ik denk dat de Tea Party-Republikeinen alleen nog maar meer lawaai gaan maken. Want Obamacare is nu begonnen en heeft een aantal schoonheidsfouten, hè, dat wordt allemaal via digitale marktplaatsen... ook opgezet in de Staten. Mm -hmm. Dus voor de T-party-republikeinen is het vrij makkelijk om te zeggen... van, nou, hè, we hebben een strijd verloren, maar kijk eens aan. Wat gaat er allemaal niet fout? Nou, ik geef je op een briefje dat dat de komende maanden wordt uitgespeeld... in de publiciteit. Maar meneer Willem-Post, uh, u geeft het al aan, die verkiezingen komen eraan. En Van de Hoek zei ook van, ach, de kiezers vergeten zo snel. Kunt de schade inschatten voor de republikeinen? Ja, ik denk dat, dat uh, de kiezers niet zo gauw vergeten uh, in, in zijn algemeenheid. Want dit kost toch een halve procent economische groei, wordt wel geschat. Hè, en bijna 1 miljoen banen, nou kan de Amerikaanse economie wel tegen een stootje... maar toch, hè, dat telt, mensen worden geraakt in hun portemonnee. Alleen ja, het, het probleem is dat, dat, dat die tieparte republikeinen komen uit ultraconservatieve districten. Zij hoeven niet zo bang te zijn voor hun herverkiezing. En bemoeien zich ook met andere campagnes. Dus die discussie gaat voort. Ja, voor de moment is president Obama natuurlijk de grote winnaar, want ja, de republikeinen staan met lege handen en Obamacare gaat gewoon door. Maar ja, het spel is op de wagen. Eventjes een, een, een rustmoment. De aandelenkoersen zullen vanmiddag ongetwijfeld omhoog schieten. Ja, en maar, maar dan is toch afwachten, wat gebeurt er achter de schermen? Nou ja, ik moet ook wel zeggen... de Republikeinse Partij heeft gelijk op het bot verdeeld. Maar iemand als John McCain, de Republikeinse senator... ja, hij heeft vannacht gezegd... ik heb gelijk gekregen, want het is toch een onzinnige strijd... die we nou ja, de Republikeinen gevoerd hebben. Ik heb precies voorspeld hoe het zou aflopen. Ja, wat heb je daaraan? Ja, dus denk maar, in, geval, dan. Ja, maar in, de, in de discussie de komende maanden... kan hij daar nog wel eens even op terugkomen en zeggen... Ja. van ja, wij Republikeinen moeten toch ook wel even intern kijken. Nou, maar dat is interessant, want laten we het daar nog over hebben. Ja. Want wat is er aan de hand met het leiderschap in de Republikeinse Partij? Is er nou niemand die um, die partij in het gareel kan krijgen... of in ieder geval enigszins de neuzen dezelfde kant op kan laten wijzen? Nou ja, de afgelopen weken hebben we wel bewezen... dat, dat de huidige leider, Bener... Ja, dat hij dat toch eigenlijk niet zo kan. Zoals Amerikanen ze mooi in het Engels zeggen: hè. Uh, ja, de Tea Party Republikeinen heeft hij in de driver's seat gezet. Mm -hmm. Zij hebben toch een aantal weken uh, de toon van het debat kunnen bepalen... en uiteindelijk tellen de resultaten. Ja, en het resultaat is dat ze hebben moeten halen. Dus de positie van Bainer... er worden nu wel vriendelijke woorden gesproken... van ach, het was ook allemaal erg moeilijk voor hem... en gelukkig is er nu die deal. En op het allerlaatste moment, zo'n 90 minuten... voor de deadline vannacht, is er gestemd met toestemming van Bainer... dat het ja. ook echt he, uh, open werd gegooid, dat de Republikeinen mocht te meestemmen met democraten. Maar ja, dat is natuurlijk toch niet echt goed leiderschap... als het zoveel weken duurt. Je kunt ook zeggen, de omstandigheden waren buitengewoon ingewikkeld. Maar je hebt iemand nodig die boven de partijen staat... en in het landsbelang denkt. Ja, als je zo tot het gaatje gaat, dan, ja, dan wordt, wordt jouw blazoen ook beschadigd. Dus de positie van Benar is, uh, is er toch niet sterker op geworden. Dat is helder. Willem Post, Amerika-deskundige van instituut Klingendaal. Bedankt weer. Ja, we gaan naar de directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn... Peter Borgdorf, hij is hier. Meneer Borgdorf, welkom. Goedemorgen. Ik zag een brede glimlach over uw gezicht trekken... toen Willem Post zei dat de aandelenkoersen weer omhoog gingen. Ja, vanzelfsprekend. Was het voor u ook <laughs> nagelbijtend spannend? Ja. Dat we, dit was spannend. Wij schatten gisteren in dat het voor 95% goed zou gaan... maar die 5% die blijf je dan toch uh, in je hoofd spoken de hele avond. Wat heeft u uh, het pensioenfonds, u niet persoonlijk... maar Amerikaanse staatsobligaties? We hebben Amerikaanse staatsobligaties. En we weten dat ze ook wel een keer worden terugbetaald. Zelfs al zou er een, uh, even een uh, stilstand zijn geweest. Maar onze grote zorg is de invloed op de wereldeconomie. En die raakt ons onmiddellijk. En dan hoor je de aandelenkoersen trekken weer aan. En daar worden we blij van. Ja, ja goed. Dat kan ook weer tijdelijk zijn... Maar daar hebben we het dan maar even niet over. Hè? Uh, want het zit hem dan puur in. Niet zozeer het hebben van die obligaties. Die, die lening aan Amerika. Die dan tijdelijk even niet terugbetaald wordt. Maar het gaat, zegt u, om de onzekerheid. Het vertrouwen dat afneemt. Nou ja, de, de, kijk, de wereldeconomie is voor pensioenfondsen zoals zorg en welzijn heel erg belangrijk. We zijn groot. We beleggen. Want wij moeten geld met geld verdienen. En als dat niet goed gaat, ja, dan hebben we er dus last van. En dat is voor het pensioenfonds vervelend. Het is nog veel vervelender voor de deelnemer. En het ging net zo goed met die pensioenfondsen. NOS heeft het onderzocht. De financiële positie van uh, 80 van die fondsen is beter geworden. Ook die van u uh, de laatste maanden. Hoe komt het Is het echt het aantrekken van de wereldeconomie? Het herstel van vertrouwen? Dat heeft een grote rol, omdat de rente is gestegen. En rente is voor ons eigenlijk nog heel wel veel belangrijker... dan meteen het rendement. Hoewel dat rendement natuurlijk ook belangrijk is. Maar door de stijgende rente uh, mogen wij...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 resultaat van vandaag. U heeft de schaapjes op het droge voor nu. Hoe structureel is dit? Ja, u, u kijkt me al aan zo van, begin er nou niet over. Nee, maar, dit, maar dat is ook onze waarschuwing. Kijk, we moeten nog een kwartaal. En het eind van dit jaar moeten wij een dekkingsgraad boven de 104 hebben. Bij een 105. Als we dat hebben, dan hoeven wij de pensioenen niet te verlagen. Dat is tot nu toe ook niet gebeurd. En dat willen we graag zo houden. Dus ja, vandaag gaat het goed... De signalen zijn niet ongunstig, maar ik kan niks beloven. Het kan net zo goed aan het eind van het jaar toch nog weer mis zijn. En naar welke factoren kijkt u dan? Het belangrijkste voor ons is, hoe gaat het met de rente... en hoe gaat het met rendement op onze beleggingen? En welke uh, factoren bepalen die rente? Dat is... Uh, dat is echt die wereldeconomie. Wij, wij rekenen met een Europese swaprente, zoals het heel mooi heet. Uh, en die wordt gewoon bepaald door wat gebeurt er in de economie. En, en wat zijn dus partijen bereid te betalen voor leningen. Mm -hmm. En op die manier komt die rente tot stand. En daarmee gaan wij dan weer verder. Ja, u zit op 107 procent. grootste pensioenfonds, IBP, redt dat nog niet. Zit op ruim 103. Ook de metaalfondsen redden dat nog niet. Waar zit hem dat dan in? Hebben zij andere pakketten of hebben ze een andere strategie? Nee, je kunt dat niet alleen op het, op het beleggingsbeleid uh, afleggen. Je moet ook kijken naar hoe zit die populatie in elkaar. Die fondsen zijn grijzer. Wij hebben een, wat we dan noemen een jong fonds. Nog heel veel jonge instroom. En dat maakt onze positie gewoon een andere dan de andere, sommige andere fondsen. Zouden zij daar wat aan moeten doen? Dat kun je niet zoveel aan doen want, doen. want de samenstelling van je bestand is voor wie mag je werken. En in zorg en welzijn komen nog steeds veel jonge mensen binnen. Oké, okay, goed. We vonden het fijn dat u er weer was. Wij Dank. ook, ik ook. Dank u wel. Gelukkig is John Bakker er ook bij de ANWB. Met inmiddels 45 files, 180 kilometer bij elkaar. Wat meer dan gebruikelijk. Het grootste probleem doet zich vanochtend voor op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en de Meren, 19 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht vanuit Den Haag... kan bij omrijden via Amsterdam. Het NOS Radio 1-journaal. Nou, we hebben het de hele ochtend al over geld verdienen... en pensioenfonds uh, uh, beleggen. Mark Robin Visser die, um, houdt zich vandaag bezig met de Quiet 500. Daar staan ja. portretten in van arme mensen, Mark Robin Visser. Um, ja. En jij spreekt met ze. Ja, zeker. En als ik even nog zeggen mag... ook heel geestige uh, advertenties. Dat zijn geen echte advertenties. Maar om even in de sfeer van de files te blijven... een zogenaamde autoreclame zien we een hele snelle wagen. En daar staat dan bij, ik wou die ook wel... Hebben ze zelf bedacht. Hartstikke leuk. <lacht> meneer Embrechts, uh, uh, u bent een van de initiatiefnemers. Ja. Wie, uh, wie heeft die advertentie bedacht? Onze vormgever Rogier Rekelaar en uh, samen met de ploeg van 20. Jullie hebben het allemaal vrijwillig gemaakt? Ja, alle striptekenaars, alle uh, mensen die meegewerkt hebben... hebben vrijwillig meegemaakt. En meneer Rugbrecht staat geloof ik vanaf pagina 35 in vol ornaat... In de quote. In quiet, ja, in de quiet. quiet yeah. ja. <laughs> en dan lees ik daar uh, dat u na, de, als u alle vaste lasten. Uh, dat u dan nog 63,30 euro overhoudt. Ja, klopt, precies. En u doet ze allemaal uh, uit de doeken uh, hoe dat allemaal zo gekomen is. Mm -hmm. Hoe u ja. in de bijstand terecht bent gekomen. Ja. Ja. Uw hele persoonlijke armoedeverhaal. is helemaal bekend. Met de armoedige billen bloot. Ja, klopt. Ja, dat klopt. vind ik wel moedig. Ja, wat is moedig? Wat nou, is ja. moedig? He, je moet iemand op een gegeven moment uh, durven uh, te laten zien waar het nou in wezenlijk om draait. Ja. Daar, Daar gaat het om. Gaat laten het zien wat armoede je. is. Ja. ja, precies. Want armoede wordt vaak in stilte beleden. Ja. Ja. Leidt u ja. ook in stilte? Nou, nou niet meer, hè? <laughs> <laughs> is dat Toch? zo? Ja. Daar gaat het ja. wel goed ja. met u. Ja, natuurlijk ja, gaat het goed met ja. doel uh, Blijf positief in het leven staan. Ja. Het moet ook wel. Want, uh... Wij zijn hier vanochtend te gast bij Marieke Verhoeven. En als ik even hier bij de deur, in het huis van Marieke Verhoeven... bij de deur staan de groeistreepjes van haar zonen. Een van de zonen woont hier uh, thuis, die is zes jaar oud. En uh, Marieke uh, moet samen met haar zoon het doen met 888 euro. Schoon aan de haak. Klopt. Kijk, dat weet nu ook het hele land. Ja, yeah, dus. Nou ja. <laughs> ja, precies. Het kan ja. maar bekend zijn. Wat is uw reden om uh, in dat blad te gaan staan? En een deel bewustwording. Van jongens, uh, laat mij dan maar vertellen hoe het is. Uh, laat de, de, de, mijn lotgenoten in Nederland maar horen van... joh, ik ben niet de enige. Uh, uh, hun het idee laten krijgen van oké, okay, ik kan dus wel hulp zoeken. Maar ook de, de, de juiste andere zijde van... het is allemaal niet zo mooi als het voor jouw eigen stoepje is. Kijk eens wat verder. En probeer al is kleinschalig of grootschalig, probeert te helpen. Het is een glossy en op de achterkant van die glossy staat ook een spiegel. Hè? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ben ik de armste van het hele land? Bent u dat? Nee. Nee. Robies. Absoluut niet. Uh, omdat er mensen zijn die nog slechter... bijvoorbeeld Erik, die zit er slechter bij als ik. Oh, nou dan hebben we, we hebben dat ook maar even gezegd. Nee, ik ben, en ik ben toch ook niet de armste. Nee, moet je nee. En zo is die Quiet 500 dus ook heel aardig om te lezen. Bedankt. Graag gedaan. Ik ga nog even verder op zoek in Tilburg naar de wat beter bedeelden. Oké? Okay? Oké. Okay. Tot straks. Ja, dag. O, Peter bedeelden. Maar werkloosheid, daar gaat het nog steeds niet goed mee. CBS komt straks om half tien met nieuwe werkloosheidscijfers... over de maand september... En hoewel de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot... denkt dat we binnenkort uit de recessie zijn... zal die werkloosheid op blijven lopen. Nog tot volgend jaar wel. Maar er zijn ook positieve geluiden. Bijvoorbeeld over de huizenmarkt en de export. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging dan ook op zoek... naar die lichtpuntjes in onze economie. Tja, op zoek naar lichtpuntjes. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn hier in Gouda bij het bedrijf Metacon. Goedemiddag.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 Stijgeren. Gert van der Velden van van der Velden schilderwerken.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 Meneer Van der Velde, u bent een lichtpuntje. Absoluut. Nou, uh, op naar de volgende klus, hè? Ja, he? het zit er weer op voor vandaag. Zo, lichtpuntje maakt wel wat lawaai. Jeroen Schutijzer zocht en vond de lichtpuntjes van onze economie. De bandenwisselweken gaan van start. Tijd voor winterbanden.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 In het Limburgse Blerik bij Venlo heeft de politie vanochtend vroeg een man doodgeschoten. De man bedreigt de agenten met een mes. De precieze oorzaak is nog niet bekend. En de VN Vredesmacht in Mali heeft om meer troepen en materieel gevraagd. De Veiligheidsraad beloofde een paar maanden geleden... dat er ruim 12.000 blauwhelmen zouden komen om het noorden van Mali te stabiliseren. Maar het zou het zijn nu nog maar iets van 5.000. Mali werd begin dit jaar bijna overgenomen door islamitische extremisten uit het noorden. Nederlandse oude minister Koenders staat als speciaal vertegenwoordiger... aan het hoofd van de Vredesmacht. En hij heeft de Veiligheidsraad gisteravond gevraagd om meer militairen en helikopters. Op weer naar weerplaza.nl, Michiel Severin. Ik had de korte broek al weggeborgen, maar dat was te vroeg. <laughs> Waarom denk je dat? Nou, dat de temperaturen lopen op, hoorde ik je toch net zeggen, of niet? Ja, nee, de temperaturen gaan inderdaad oplopen in het weekend. In het zuiden, in Limburg, kan het dan misschien 20 graden worden. Ja, daar ja, zou je inderdaad ik. even rond, met een korte broek rond kunnen lopen. Ja. Ik ken ook ja. mensen die met 10 graden met heel veel plezier met een korte broek rondlopen. Dus, ja. uh, dat zijn wij niet. Het is, uh, is maar wat je wil. Nee, vandaag zeker niet. Temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. Dan heb ik gewoon een lange broek aan. Wel heel ja. aardig weer in een groot deel van het land. Want we hebben gewoon een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En op de meeste plaatsen vallen geen bui. In het zuiden, oosten en noordoosten is de kans op een bui wel groter. En het meest opvallende is vandaag toch vooral de wind. Die waait in het hele land stevig, maar echt hard is die in het noorden. Daar is die stormachtig, windkracht 7 tot 8 met windstoten tot 90 km per uur. Dus daar is het gewoon uh, herstachtig. Michiel Severin, voortaan ook vooral uw kledingadvies. We gaan door naar Sean Bakker voor de verkeersinformatie. Die harde wind, John, Hebben de automobilisten daar last van? Ja, ik weet niet of dat nu al voor problemen zorgt. In het noorden van het land valt het wat de files betreft al mee. Grootste probleem nu op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Harlingsveld-Giessendam 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. En een stukje verderop bij de Noordtunnel, 7 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil. Er zijn twee rijstroken afgesloten... Verkeerrichting Rotterdam kan vanaf Gorkum beter omrijden... via Oosterhout over de A27, de A59 en de A16. En zo dadelijk. Alleen is maar alleen. KPN. Staat er alleen voor nu. Amerika Mobiel bedrijf niet overneemt. Kunnen ze dat aan? Hoort u straks. Ga deze herfst culinair genieten in de Achterhoek. Heerlijk wild eten en genieten van de Achterhoekse gastvrijheid. En dan...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 Morgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, we hoort het. Amerika Mobiel stopt met poging om KPN over te nemen. Volgens Mexicaanse telefoonbedrijf van de multimiljonair Carlos Slim... heeft de beschermingswal van de stichting preferente aandeling KPN... de overname gefrustreerd. Door die beschermingswal kon Amerika Mobiel niet de zeggenschap krijgen... over het bedrijf. En KPN wou pas verder praten als de Mexicanen hun bot zouden verhogen. Al dus Amerika Mobiel. We gaan erover praten met de adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters... Errol Keiner. Goedemorgen. Goedemorgen. Amerika Mobiel zegt dat de stichting het belang van de aandeelhouders heeft geschaad. Vindt u dat ook? Nee, ik denk de prijs die Carlos Slim wilde bieden, die 2,40 euro, dat was al erg mager. En in de tussentijd, na dat voorgenomen bod, zijn er nog wat meevallertjes geweest bij KPN... door de prijs eigenlijk nog zo'n 25 of 30 cent hoger had gemoeten, op zijn minst. Dus veel beleggers zullen echt niet staan te springen op een paar dubbeltjes meer... Uh, die 2,40 euro was, was al heel erg laag. Dus de meeste beleggers halen hun schouders erover op. De, de vraag blijft nu wel hoe het bestuur van KPN er daadwerkelijk voor gaat zorgen... dat er meer waarde wordt gecreëerd. Want daar is natuurlijk de meeste kritiek op. Ja, uh, is het een pijnlijk moment voor aandeelhouders, uh, meneer Keijner... deze bekendmaking van Slim? Uh, voor aandeelhouders die dachten dat 2,40 een geweldige prijs was, die hadden al de kans om de afgelopen twee dagen te verkopen, ja. lijkt mij. Ja. Dus uh, misschien is dat trouwens ook wel een reden geweest voor Carlos Slim om te zien verdraaid, dit gaat nog eventjes niet lukken. Niet alleen heb ik tegenwerking van het bestuur van KPN en van de Stichting. Maar de markt zelf zegt ook 2,40 is toch een, een heel mager gebod. Dus het tegenwind van Carlos Slim werd wat groot. Dat wil niet zeggen dat hij het over een half jaar of een jaar opnieuw gaat proberen. Ja, je zei het al, KPN moet het nu alleen verder zien te redden... en, als ik u goed begrijp, zorgen dat het meer waar wordt, waard wordt. Kan dat? Ja, dat is eigenlijk de, de allergrootste en allerbelangrijkste vraag. Uh, het bestuur van KPN is uh, verdacht stil geweest het afgelopen jaar eigenlijk. En aanbehouders zijn zeer benieuwd naar hoe KPN dan daadwerkelijk waardig gaat creëren. We zijn ook benieuwd hoe KPN de onderhandelingen heeft gevoerd met Carlos Slim. Of het inderdaad een onmogelijke discussie waren met, met, met, met Carlos Slim of dat ze daadwerkelijk hebben geprobeerd een wat redelijkere prijs eruit te persen. We horen graag van KPN wat ze hebben gedaan. Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, veel belangrijker. Wat ga je doen met deze onderneming? Als u zich herinnert, een klein jaar geleden heeft Carlos Slim ze 30% belang genomen in KPN... En toen uh, riep het bestuur ook al... die koers van 8 euro van toen naar tijd, dat is veel te laag. Nou, in tussentijd is een claimemissie geweest en ga ze maar door. Maar als je 8 euro al te laag vond, dan vind je 2,40 euro... natuurlijk helemaal veel te laag. Ja, dus, dat dus, maar ik dan moeten Maar we moeten maar bewijzen dat ze het veel beter kunnen. Ja, nou, uh, ik ben benieuwd, want KPN, uh, hoorden we vanochtend uh, al... moet enorm investeren. Um, en moet het dus doen zonder kapitaal van Slim. Moet het ook doen zonder uh, de gefortuneerde dochter E+. Hoe, hoe ziet u een zelfstandig bestaan van KPN voor u? Nou, als E+,... Inderdaad wordt verkocht, er zijn kleine, kleine dingetjes die moeten worden zekergesteld vanuit, vanuit Brussel. De verkoop van E-plus zorgt inderdaad voor dat er minder winst komt vanuit Duitsland, minder geld komt vanuit Duitsland. Maar het grote echte plus is dat, uh, natuurlijk dat geld oplevert eenmalig een flink bedrag, waarmee de schuldenberg van KPN drastisch wordt gereduceerd. Dat wil niet zeggen dat KPN ineens een succesverhaal zal gaan worden... maar die plannen, daar heb je nog juist zo'n bestuur voor. En die bestuur die tot een jaar geleden vol vertrouwen zijn... wij, wij weten het wel te redden, met een veel hogere koers dan wat we nu hebben... wij zijn gewoon vooral benieuwd wat zij nu gaan doen. Ja, en dan over een paar jaar uh, naar de volgende overname kijken. Want op den duur zal KPN het toch niet alleen kunnen redden, denkt u? Ja, er zijn weinig uh, mensen die geloven dat over twee jaar... KPN nog een uh, zelfstandig uh, bedrijf uh, zal zijn... Het uh, is eigenlijk weinig relevant of het deel is van het imperium van Carlos Slim of van een andere grote partij. Maar weinig, weinig uh, beleggers uh, twijfelen eraan of KPN uh, deel zal zijn van een grote geel over een paar jaar. En dan nu dus de huid zo duur mogelijk verkopen. Ja. Meneer Keijner, hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Negen minuten. Over half negen is het. Ach, nee. Ja, ik denk, ik zeg maar wat. Uh, er lijkt nog nooit zoveel gedoe geweest met, Turk met Rusland, moet ik zeggen, als nu. bene in het vriendschapsjaar, waarin we 400 jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Bij een debat vandaag in de Kamer zal het uh, vooral gaan om de vraag... moet de koning volgende maand nog wel naar Rusland? Uh, was is er ochtend ook een grote vraag in onze uitzending. Want dat jaar zou natuurlijk feestelijk afgesloten moeten worden. Maar kan dat wel nu? Minister Timmermans is er in ieder geval nog niet uit. Ik vind dat vooralsnog het bezoek van de koning... zou kunnen doorgaan naar Moskou. Maar er zijn ook argumenten te bedenken waar je dit zou kunnen heroverwegen. Ik heb daar op dit moment geen aanleiding voor. Maar we zullen de zaak in de komende tijd goed bezien. Nou, dat is een rustig en diplomatiek antwoord... van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Harry van Bommel van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat antwoord? Ja, het is heel voorzichtig. Ik uh, begrijp dat ook wel. Omdat uh, natuurlijk op hoog niveau met de minister-president... en ook vermoedelijk met uh, koning Willem-Alexander overlegd moet worden... Hè, zeker nu uh, vanochtend ook in de krant staat... dat het concertgebouworkest op actie zint uh, tijdens de toernooi door Rusland. Ja? Het is dat concert van dat uh, concertgebouworkest wat uh, de koning bij zou wonen als afsluiting van het Nederlands-Ruslandjaar. Uh, dat jaar is wat de SP-fractie betreft mislukt. Al die incidenten uitmondend uh, uiteindelijk in de mishandeling van een Nederlands diplomaat, die maken dat je dat jaar eigenlijk niet meer feestelijk kunt afsluiten. Dat jaar is eigenlijk gewoon mislukt. Ja, en dan zegt u eigenlijk, meneer Van Bommel als ik u goed begrijp... Um, dat ongemakkelijke moment wat waarschijnlijk zal gaan ontstaan... bij het, uh, de voorstelling van het Concertgebouw Orkest... dat moeten we de koning besparen... Uh, het zou in ieder geval een, uh, een, zoveelste, een een laatste domper zijn... van dat nederland ruslandjaar mm -hmm. uh, daar, daar moeten we de koning natuurlijk niet bij hebben. Minister Schippers gaat ook en minister Bloemen gaat ook naar dat uh, concert. Dat zou de feestelijke afsluiting zijn. Ik ben het eens met uh, de woordvoerder van de, van de Partij van de Arbeid... die gisteren in de Kamer zei... Ja, die slingers uh, van dat feestje uh, die zijn wat druilerig geworden. En je, je gaat de koning toch niet sturen naar een druilerig feest, lijkt me. Aan de andere kant, meneer Van Bommel... het afzeggen van zo'n bezoek van de koning aan... Uh, de Rusland, aan het staatshoofd daar ook natuurlijk. Poetin zal daarbij zijn. Zal hem ontvangen. Dat is nogal een signaal. En ik heb de minister ook gisteren horen zeggen... je moet niet met de ruggen naar elkaar gaan staan... Want we ja. zitten natuurlijk ook nog met die Greenpeace-activisten. Dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, het is geen formeel staatsbezoek. Um, het is wat anders dus dan, uh, dan andere staatsbezoeken. Ook uh, uh, de, de, de aanwezigheid van Poetin. Ik heb daar nog geen zekerheid over gehoord. Um, dus uh, ik, ik denk dat dat allemaal wel kan. En ja, het, het past ook een beetje bij hè, de, de, de rust die we willen. He, als dat concert... En daar, daar heeft het toch al een schijn van uitmond in... Uh, in, in, in, in een ongeregeldheid. En als er ook verder nog geen echt onderzoek gedaan is... en dat valt niet te verwachten... naar die mishandeling van die Nederlandse diplomaat. Rusland heeft op het gebied van onderzoek... doen naar dit soort misstanden een slechte staat van dienst. Denk aan de dood van Stan Storiemans, een Nederlandse cameraman. Denk aan de dood van Anna Politkovskaya, een criticus van uh, president Poetin. Heeft jaren geduurd dat onderzoek. ja Tegen die achtergrond is de aanwezigheid van de koning natuurlijk een beetje misplaatst. Laten we dat nederland rusland jaar wat toch vooral een Nederlands feestje was... Laten we dat gewoon in Nederland afsluiten en laten we dat vandaag doen in de Tweede Kamer. Ja, maar toch, Marcel heeft natuurlijk wel gelijk dat er een bepaalde boodschap uitgaat... van het afzeggen van zo'n bezoek van Nederlandse koning aan Rusland... en vrijwel alle Ruslandkenners die wij hebben gesproken... en waar we ook over lezen in kranten en op, bijvoorbeeld op Twitter... Mensen als Dirk Sauer zeggen allemaal... let op die economische belangen. We lezen het vandaag ook in het Nederlands Dagblad. Het Nederlandse vleessector heeft last van de problemen... op dit moment in Rusland. Ja, de, de of, de bent u wel diplomatiek is, genoeg, meneer Van Bommel? Nou, de Nederlandse belangen in Rusland zijn evident. Uh, en die zijn ook substantieel. Maar dat wil niet zeggen dat wij moeten buigen voor chantage... en dat allemaal maar over ons heen laten komen. Het is ook, uh, denk ik, naïef te veronderstellen... dat de inzet van de koning nou in één keer maakt... dat de Greenpeace-activisten vrijkomen... Uh, de, de, de houding van Rusland ten aanzien van uh, de zaken die raken aan de soevereiniteit... en zo vatten ze de kwestie Greenpeace op... Uh, die worden niet gladgestreken uh, want dan zou er een precedent ontstaan... die worden niet gladgestreken door de koning naar een concert in uh, Moskou te sturen. Hardy van Bommel van de SP, dank u wel. Ja. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. We praten verder over die Greenpeace-activisten, want er zitten twee Nederlanders bij. Ze zitten in de Russische gevangenis op beschuldiging van piraterij. En vanochtend komen ze opnieuw voor de rechter. Mannes Ubbels uit Groningen probeert dan op borgtocht vrij te komen uit die gevangenis in Moermansk. Maand geleden werd hij samen met de 29 anderen gearresteerd. Toen ze, u weet dat, bij dat Russische boorplatform protesteerden. Inwoners van Bedem in Groningen zijn een briefkaartenactie gestart om hem vrij te krijgen. Moet we wel even kort metnemen? Ik zie wel even morgen op, ja. Ja, kijk. U op, hem zo op de bus doen? Is goed. U wilt die kaart wel meenemen, zegt u? Waarom? Ja, stuur ik al. Om een man als vrij te krijgen uit die, uh, die gevangenis, zeg maar. Ja, het is spannend als je me vraagt. En je weet nooit hoe dat in, uh, in, de, in Rusland allemaal, uh, hoe dat allemaal tekeer gaat, hè. Dat weet je niet. Denkt u dat dit helpt? Kaartje opsturen naar uh, de het Dat Het helpt dat dit wel, hè. Ik kan het proberen. Nou, Als je het niet doet, dan, uh, dan weet je zeker dat het jullie helpt. Dus uh, ik ben het met hem aan het doen. Je moet nu afrekenen. Ik moet het afrekenen, <lacht> hey, hoi, he. De briefkaarten worden uitgedeeld door Henk van der Velden... van uh, Dors Belangen Bedum... En op de briefkaart is Mannes Ubels te zien. Hij staat in de kooi bij de rechter in Rusland. Hij heeft zijn handen gevouwen voor zijn buik. En op de briefkaart staan teksten. Als Manners Mannes Ubels moet vrij, man van staal, geen straf maar steun en hoezo piraterij. En op de achterkant staat ook nog meer tekst, onder andere in het Russisch. Wat schrijven jullie aan de Russische ambassadeur Henk van der Velden? En het Russisch staat, we zijn tegen de arrestatie van mannen... die zich al twee maanden in gev gevangenschap bevindt... en we eisen onmiddellijke vrijlating. Nou, dan krijgt die ambassadeur uh, die, uh, die briefkaarten. Die zitten erop te wachten. Nu net de spanningen zo hoog opgelopen zijn tussen Nederland en Rusland. Moet je dit niet een beetje rustig houden? Nee, het gaat ons om mannenzubels. En daar vragen we aandacht voor. Wat er allemaal omheen is, is niet belangrijk. En de ambassadeur mag weten dat wij bezorgd zijn over de situatie van mannenzuubels. Daar gaat het ons om. Maar wat weet u van de situatie van hem? Nou, wij weten via zijn partner dat hij zit in een cel met nog drie mensen. Ze hebben twee stapelbedden, een toilet en een raam. Daar zitten ze dus de hele dag en ze mogen een uurtje per dag mogen ze gelucht worden. Nou is ja. deze briefkaartenactie nog niet zo lang aan de gang, hè? nog maar een ja. dag. Heeft u al reacties, gehad? Ja, we hebben heel veel reacties. Ondersteuning. Want ik kreeg, voordat ik uh, hier naartoe kwam in de plusmarkt, kreeg ik al een uh, verzoekje uit uh, de dorp zuid Wolder. Wanneer kon je de kaarten brengen? We wilden hier een café ronddelen. En hier in het dorp? Nou, vanmorgen was het heel bijzonder. We hebben de, de burgemeester Henk Bakker bereid gevonden om uh, de eerste kaart in ontvangst te nemen. En hij heeft het niet alleen in ontvangst genomen, maar hij heeft ook gezegd... mede namens het college teken ik deze kaart. Nou, dat vind ik heel bijzonder en dat was een ondersteuning voor onze actie. U krijgt veel reacties hier in het dorp, ja. ook al van naburige dorpen. Moet het ja. nog uh, wat groter worden? Misschien wel de hele provincie, misschien wel landelijk? Nou, we hebben inderdaad, uit de, waar hij woont in Ouderschip... En we hebben uh, uh, een inwoner van, uh, vanuit bij vlakbij Ouderskip... die zegt van, ik kan ze ophalen naar Beden. wij willen hier ook aan de gang. Dus de genaburen, de, het wordt vanzelf een sneeuwbal effect uh, en dan gaat het wel verder. Denkt u echt dat dit zin heeft? Ja. Ja. Het is druk moet op de ketel gewoon. Punt uit. Druk op de ketel. En Want als je niks zegt, dan is het gewoon dat het afgevoerd wordt. En dan denken ze, oh, er komt toch geen reuring over. Wat is dit nou? Maar wij komen op voor onze oud-Bedemer Manne Ja, datgene wat er, wat, er, wat er van gezegd wordt. Dan moeten we zo snel mogelijk zorgen dat we, deze, dat we hem deze kant weer op krijgen. Toch? Ja. Hij wordt beschuldigd van piraterij. Ja, dat houden we Het niet. Dat mag zo niet, hè? Nee, daar houden we niet zo van, hè? Maar goed, ik zal hem invullen. Om hem uh, een hard onderin te steken als Bedemer. Ubbels moet dus vanochtend voor de rechter verschijnen. En als we iets weten over die uitkomst, dan hoort u dat natuurlijk van ons. Onze correspondent praat ons in ieder geval voor half tien nog bij over die zaak. Dit was een verslag van Rien Kamer. Opnieuw vanochtend in de ochtendspits. Wat ongelukken hier en daar. Hoe zie je dat terug, Sean Bakker op de weg? Ja, daar was het weer wat drukker dan uh, gebruikelijk. Alleen uh, nu beginnen toch, uh, toch wel langzaam weer terug te lopen. Wel is er net een ongeluk gebeurd op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad... bij de afrit Urk. Daar staat 4 kilometer file. De rechter rijstroken staan dicht. Ook nog veel vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Na een ongeluk bij Woerden, 12 kilometer. De rijstroken daar zijn weer vrij. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij de Noordtunnel nog 11 kilometer. Daar stond een kapotte vrachtwagen. Die doen het weer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. En verder nog opvallend veel vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Sassenheim en wassenaar Kerkenhout. 10 kilometer. Marco B. Visser is vanochtend in Tilburg. Het gaat over armoede. Het is niets dan diepe ellende bij hem. Ja, sorry Marcel. Was ik al aan ja, begonnen? Je was al begonnen ik... Ja, ik zei het is nee, ben, niets ben dan hier een te diepe ter... ellende bij je vanochtend. Diepe ellende. Nou ja, dat is ook allemaal maar relatief. Want ik heb gewoon uh, mensen gesproken vanochtend die het ook toch ook wel weer heel goed hebben. Alleen financieel niet. Vandaag, vanavond, krijgt staatssecretaris Kleinsma het eerste exemplaar officieel uitgereikt hier in Tilburg van de Quiet 500. En laat ik nou hier met meneer Embrechts uh, staan bij zijn auto. En die heeft de hele kofferbak vol. Ja, je moet ze vandaag gaan uitdelen. <gacht> en verkopen. We zijn eigenlijk al begonnen ermee. En daar uh, gaat het nu één uitgereikt worden, Even, wij mogen gewoon al even stiekem neuzen voor de staatssecretaris aan Jan van Beurden, ondernemer te Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u krijgt er een in uw handen gedrukt, een glanzend exemplaar. Het ziet er uh, quote-achtig uit, moet ik zeggen. <laughs> Hoe zou dat nou komen? <laughs> ja. En niet dat ik die elk jaar lees, want ik vind het een beetje een saai blad, de quote. En ik hoop dat deze uh, een beetje spannender is, een beetje... Uh, Wow. Meer, meer bij het leven staat in die zin. Dat het gaat over echte mensen. En ja mensen die eh, toch het best doen om creatief door de wereld eh, te trekken. Volgende maand verschijnt die quote 500 weer. Met de 500 rijkste mensen van Nederland. En dit blad, hè, die quiet... 500 is natuurlijk bedoeld als een armoedige knipoog, maar dan niet armoedig, want het is een prachtige, het is een prachtige glossie. Het is een schitterend uh, zilverkleurig blad. Dus het, het, het, het moet nog misschien goud te volgen, maar zilver is al wat natuurlijk. Het, uh, het, zou u, het kost een tientje. Het, zou u dat ervoor over hebben? Euh, Ruin het nog kan trekken. Ik ben wel heel blij dat ik hem nou zo <laughs> Krij년, krijg, natuurlijk. <lived> de opbrengst is voor twee goede doelen. We hebben hem gemaakt met 25 euh, vrijwilligers. Het gaat of naar Pools of naar de Tilburgse Voedselbank. Dus van dat tientje gaat naar ieder 5 euro. Ik dus, euh, zou ik graag willen hebben dat mijn tientje zo meteen naar Pools gaat, want dat is mijn vast, die euh, doel. Pater Poels, die deelt hier elke nacht euh, met zijn fiets euh, brood uit. In oh, hier, hier niet. Hier nou ik koop het nog zelf. <treiets complimenten> ja. Ja, u bent, Ik ben bij u terechtgekomen omdat u bekend ondernemer bent in Tilburg. Heeft een aantal uh, bedrijvigheden hier zo. En dan maar bedoeld als niet dat u nou in die quote 500 staat. Want zo rijk bent u niet. Maar met u gaat het goed. Ook financieel nog. En ik was vanmorgen hè, bij mevrouw Verhoeven. Die het met 888 euro moet doen samen met een zoontje. En meneer Rugebrecht die na de vaste lasten nog 63 euro en 30 cent overhoudt om de maand mee te vullen. Dat zijn twee mensen die in dit blad staan. Ja ja. Ik, uh, in, in mijn 30, 35 jaar zaken doen heb ik wel eens ooit ook op dat niveau moeten verkeren. Ja. Maar gelukkig al enkele jaren uh, niet ja. meer. Dan moet wel de crisis niet al te lang aanhouden, want dan de kansen bij jou ook weer terug zijn. Ja, wij, maar goed. Zijn, ja? Wij zijn namelijk, je, je hebt het wel over succesvolle ondernemers. Mm -hmm. Maar de mensen met geld op het moment in Nederland zijn niet de ondernemers. Nee. Dat zijn de... De jongens die directeur zijn bij de woningbouwverenigingen... bij de ziekenhuizen, bij de zorginstellingen... Ja. bij de uh, onderwijsinstellingen, nee. en dat soort zaken. Ja. Wij gaan even bladeren in de Quiet 500. En dan uh, na negen uh, nemen we hem nog even door. Goed? Helemaal goed. Oké, okay, tot ja. straks. Jo. Tot straks. Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio één Journaal. Ga naar een land dat niet vaak in het nieuws is. De Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds de Koep in maart wordt het land geteisterd door geweld. Dat heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen. Complete dorpen zijn afgebrand en dorpelingen geëxecuteerd. Artsen zonder grenzen is in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om hulp te verlenen. En we hebben contact met Ellen van der Velde... hoofd van de missie van Artsen zonder grenzen daar. Mevrouw van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ernstig is de situatie daar? Wat treffen jullie aan? Ja, de situatie is heel ernstig. We zijn hier al een groot aantal jaren en dit is de ergste crisis die we hier hebben meegemaakt. We hebben op dit moment elf projecten verspreid over het land. En, uh, en overal zien we heel veel mensen op de vlucht de, die zich verschuilen in de, in de bossen en velden rondom hun dorpen en daar wonen onder hele moeilijke omstandigheden. Kunt, kunt u het nog eens schetsen voor ons? Uh, waar gaat het op het ogenblik om? Uh, we weten dus dat die koep is gepleegd, dat de rebellenbewegingen actief zijn. Vallen daar de meeste slachtoffers? Ja, die rebellen hebben in, in maart uiteindelijk die groep uh, volbracht. En, en sindsdien uh, horen we op allerlei plekken hoe, uh, hoe toch uh, diefstallen en, en afpersing en allerlei uh, dergelijke dingen steeds maar doorgaan door het hele land. En je ziet dus op allerlei plekken nu uh, nog uh, verdedigingsgroepjes opstaan die daartegen in het geweer komen. En daartussen speelt zich dan nu dat geweld af... Uh, Vooral op dit moment in het noordwesten van het land waar we met een aantal projecten zijn. bijvoorbeeld in, in Bosangoa, de grote stad, waar op dit moment 30.000 mensen gevlucht zijn naar een katholieke missiepost. En daar met 30.000 wonen op een kluitje zo groot als negen voetbalvelden. Hmm, het klinkt alsof de opvang voor vluchtelingen, want u zei het ook al dat mensen zich in de bossen buiten hun dorp schel houden, dat de opvang voor vluchtelingen niet goed geregeld is. Uh, het is natuurlijk ook hun keuze. Zij uh, gaan naar de plek waar ze zich het meest veilig voelen. Dat is op dit moment voor de meeste mensen uh, om zich te, zoveel mogelijk te verspreiden. Mm -hmm. Om op die manier geen aandacht te trekken van uh, mannen met geweren. En uh, Bos en is de enige plek waar op dit moment een, een groot uh, aantal mensen die juist de veiligheid bij elkaar zoekt. Een vrij unieke plek op dit moment in dit land. Met hoeveel mensen zit u er vanuit de grenzen? Uh, in die elf projecten zitten we met een totaal van over de honderd uh, experts, hè, dus buitenlanders zoals ik. Um, en dan nog uh, met ongeveer duizend, uh, 1500 uh, nationale collega's. Dus dat is best een, best een grote organisatie die we, die we nog, uh, nog hebben. En dan kunt u het nodige toch nog doen? Ja, wat wij doen is, wij richten ons op de, op de medische zorg. Uh, uh, de mensen worden natuurlijk ziek, uh, zeker als ze onder dat soort moeilijke omstandigheden leven... Malaria ja, is al een groot probleem. Uh, dus op al die plekken uh, hebben we klinieken waar we mensen behandelen voor alles wat, uh, wat zij hebben. We uh, ook uh, verwondingen door geweld. We hebben mensen met kogelwonden, mensen met machettewonden. Uh, vooral het Wierenbos en Goa, uh, waar we al 60 mensen daarvoor hebben geopereerd. Uh, waaronder ook vrouwen en kinderen. Ellen van der Velde, hoofd van de missie van artsen zonder grenzen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sterkte met uw werk en dank u wel. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Op Facebook eh, en daarbuiten is ophef ontstaan over een filmpje van een onthoofding dat eh, op Facebook het sociale netwerk is gezet. In dat filmpje is te zien hoe eh, van een vastgebonden man. De kil wordt doorgesneden en hij daarna hevig bloedend voorovervalt in een kuil. Inmiddels zijn er ruim 1400 reacties bij het bericht. Opvallend veel trouwens in het Nederlands. Veel mensen snappen niet dat Facebook dat filmpje niet van de website afhaalt. We hebben ook gevraagd om een reactie natuurlijk bij Facebook in Nederland. Maar zij wachten dan weer op een reactie van het kantoor in Londen. Ja, dat is te opmerkelijk omdat Facebook eh, naaktfoto's onmiddellijk van het sociale netwerk afhaalt. Maar dit kan dus wel. Bijzonder. Hoogie, mentor Jacco Verharen... to head coaching position is te lezen bij de City Morning Herald. Het artikel in de Australische kant gaat uiteraard om onze eigen Jacco Verharen... die bij de Australische Zwembond gaat werken. Het opstemmste Ranomi Kromovic Jojo is in Dubai. Daar is dat nieuws ook doorgedrongen. Ze twittert ook in Dubai is het big news. Onderwerp van gesprek. Jacco, Jacco, we gaan je missen. Pieter van de Hoge Band en ik hebben nu een beste reden voor een vakantie Down Under. Ja toch nog Grote gevolgen door de kade in Utrecht die hier dinsdag inzakt. U heeft daarover kunnen horen in het Radio 1 journaal gisteren. onder andere. Sinterklaas kan dit jaar daar niet aankomen. Oh jee, de wethouder laat bij RTV Utrecht weten... dat de kade niet veilig genoeg is voor alle duizenden kinderen... die de Sinterklaas binnenhalen in Utrecht. En daarom worden gezocht naar een andere locatie. Dat nou, stond nog even naar Twitter. Want verslaggever Patrick Wierks heeft een rapport van de EU in handen... over inktvisringen. Weet je die wel eens? Nou, ja, heel af en toe. Ah? Even verder lezen. Lessen daaruit even verder. Ja, daaruit ja. zou blijken dat gefrituurde ringen regelmatig gemaakt zijn... van varkensanus. <coughs> Fijn. Nom, nom, nom. Had ik niet hoeven weten. Morgen in. Vrijdagmiddag live. CNV, Jaap Smit.